Radio Mario Zandvoort Met onder andere de party update Nightwalk 10 Show facts En u mixen But fuck the neighbors Pump up your stereo NW Nightwalk The on-air dance show for dance FM Je radio heeft zijn draai, draai gevonden Het verschil is daar Radio Mario Zandvoort, Zandvoort. Op ZFN But fuck the neighbors Pump up your stereo NW Nightwalk the on-air Here dance show. Did you dance for Tef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 Een voortje bent Beland in de tweede uur van de Nightwalk. Nog tot de middernacht zijn we bij met de beste van Dance en RB in de mix op je radio. Het komende uur een hoop lekkere muziek. We hebben jou de Bioscoopagenda, de huur DVD top 10, een beetje shownieuws, de feestjes voor Zandvoort en Bloemendaal en natuurlijk nog meer shownieuws. En in het derde uur een uur lang je ja. dans in de mix op de radio en waarschijnlijk als we goede afspraken gemaakt hebben met DJ Mouse. er is nu muziek van Frank, DJ Frank moet ik zeggen met Disco Are you ready, motherfuckers, to walk out on the floor now and start to dance? some of you motherfuckers out there probably feeling guilty, but we don't want you to feel guilty because God is everywhere with the bitches, man. No God, no bitch. No bitch, no God. At first, God made the bitches, Yeah, He had to make the bitches because the bitches had to make other bastards and bitches, and we're here together, and all of us are made by these motherfuckers. So, I... motherfuckers ZFM The yeah. be <laughs> You ain't seen nothing yet U luistert naar Night Walk. iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht op CFM Zandvoort Voor de muziek van Tony Jr. en Nicholas Knox met You Ain't Seen Nothing Yet Een oud plaatje in een nieuw jasje, daar zijn de heren goed in Hun vorige hit, hun eerste hit met Loesje, was ook een gigantische hit En daarvoor DJ Frank met Disco Tex, nog even een plaatje En dan is het tijd voor de Bioscoop Top 10 British muziek. tijd voor R&B op de radio Big Times, Rush featuring Snoop Dogg met Boyfriend You need a boyfriend, and I can be that. Holla at me, hit me on my video chat. And let me reach out to you and give you feedback. It's gonna be us to the end, so please believe that. Yeah, The world is off and the sky's the limit And you can be my boo and everything that goes with it I can lift you off your feet like a flight attendant I'ma send this car for you, it's your ride, it. Have you ever had the feeling you're drawn to someone? Yeah, and it isn't anything they could have said or done And every day I see you on your own And I can't believe that you're alone is what they said. right words. to find the right so words so when i kick it to you it ain't something that, you've heard. something that you've heard i don't know what kind of guy that you prefer but i know i gotta put myself for worse.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 W. Nightwalks, show facts. Ja, en zo wordt het tijd voor de bioscoopagenda voor deze week. Vandaag 28 mei 2011. Op nummer 10 deze week vinden we Limitless, Actie thriller met Bradley Cooper. Als een schrijver die een geheim medicijn ontdekt, waardoor hij zijn hersens voor 100% kan gebruiken. Op nummer 9 vinden we Black Butterflies, Engelstalige gespeeld film van Paula van der Oest. Over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker, gespeeld door Clarice van Houten. En op 8. Just Go With It, een romantische comedie over een man met een bindingsangst... die zijn vriendin vertelt dat hij stiekem getrouwd is en kinderen heeft. En iets wat dus helemaal niet waar is, een film met Adam Sandler en Jennifer Aniston. Op nummer 7, Water for Elephants, een drama met Robert Pattinson... als een jonge man die een baadje krijgt bij een circus en verliefd wordt... op de schone vrouw van de directeur. Op nummer 6, verfilming van de gelijknamige strip van Marvel Comics over een god... Thor, straf voor het beginnen van een oorlog... ...naar de aarde wordt verbannen. Op nummer 6 vinden we dus Thor. En op nummer 5, de film Unknown. Een thriller over een man die ontwaakt uit coma... ...en er komt dat iemand anders zijn identiteit heeft aangenomen. En op vier, leuke animatiefilm, Rio... ...van de makers van ijs Ace. waarin een papegaai... ...vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt... ...naar het zonnige Rio de Janeiro. En op drie deze week... Gooise Vrouwen, een komische film naar de succesvolle tv-serie Gooise Vrouwen met Linda Ramon. Mol. Waarin de dames vertrekken naar Frankrijk om tot zichzelf te komen. En op 2, Fast and Furious. Het vijfde deel in de Fast and Furious reeks. Waarin de voormalige agent Brian en ontsnapte crimineel Dominique samen aan de verkeerde kant van de wet staan. En deze week een nieuwe nummer 1 in de bioscoop Top 10. En ...die is voor de Pirates of the Caribbean. One Strange Tide. Captain Jack Sparrow wordt gedrongen de fontein van de jeugd te vinden. En samen met de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is en de gemene Blackbeard. Op nummer 1 dus The Pirates of the Caribbean. En we gaan door met de DVD top 10. Deze week op 10 Love and Other Drugs. Romcom met Jake Jill High als salesmedewerker bij een farmaceutisch bedrijf... die hopeloos verliefd wordt op de gecompliceerde Anna Hathaway. Op nummer 09 vinden we Red. Retired and Extreme dangers. daar staat het woord voor. ...explosieve actiecomedie waarin een voormalig topteam van de CIA... ...op de doodlijst van hun oude werkgever staat omdat ze te veel geheimen hebben. Met in de overal onder andere Bruce Willis. Op nummer 8, Expendables, actiefilm met Sylvester Stallone. Met Jason Statham en Arnold Schwarzenegger over een team huurlingen... ...die een dictoriaal regime omver moet werpen. Nummer 7 deze week, Saw 3D. Dit keer komen de gruweldaren van Jackson in 3D op je af... Wanneer een groep overleven in handen komt van een sinister zelfhulpgoeroe. En op nummer 6 Rapunzel. Animatie musical van Disney naar het beroemde sprookje Rapunzel van de Broeders Grimm. En op vijf deze week gelijknamige filming van Saskia Noord, de film Eetclub. Een spannende bestseller waarin Karin verwikkeld raakt in de intriges van haar nieuwe vriendinnen. En op vier The Chronicles of Narja, The Voyage of the Dawn Trigger. Het derde deel van The Chronicles of Narja waarin Lucy en Edmond terugkeren naar Narja... ...om samen met Prins Caspian de zeereis te maken op een schip. Erp 3, New Kids, Turbo. Een bioscoopfilm die gebaseerd is op de Nederlandse comedieserie... ...over een groep hangenjongen in het Noord-Bramondse dorpje Maaskantje. En op de twee deze week, Harry Potter and a Deadly Howls Part 1. In het eerste deel van de laatste Harry Potter boek... ...moeten Harry, Ron en Hermione, Hermione, hoe je het ook eens ...op zoek naar Hercules om ze te vernietigen. En deze week ook een nieuw nummer 1 in de DVD Top 10. Het is de film Loft, een Nederlandse remake van een Vlaamse bioscoop-succes. Over vijf getrouwde mannen die het lijk vinden van een jonge vrouw in hun geheime appartement. Dat de Bioscoop Top 10 en de DVD Top 10. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond. Ed and Snights. Nice. CFM's Night Night Radio. Mario Zanfords. Random Mario Zanford. Sitting in grass and playing with blocks fail in my classes, now I'm on lockdown Not writing and reading a lot Money and greed in my shoebox now When I'm trying to get me a Cause I thought I was in the end of my line, Then I found out it was all on my mind That's why I here to end out the fear We all gon' die and leave from here Like I was a man with no name Now I'm a it in more fame But all of this ain't gonna matter when I die And say goodbye so long Sayonara I have to catch you tomorrow, baby Just painting. Would rather rap than go to school Cause they feel if they black That they gotta have a tool. But they don't really seem that bad After all, everybody wanna kick back They wanna sip jack They wanna sip loose They wanna get down They wanna get loose They wanna get bold They wanna see the truth They wanna get told. Just like you But since ain't nobody gonna be responsible. I'ma have to be the one to show I was a man with no name En Zomerheers. Van True Love met Cat Town. En daarvoor de laatste ging het van B.O.B. Oftewel Bob met I'll Be in the Sky. En zo werd het even tijd voor de leuke feestjes. Vandaag, of nee, niet vandaag, maar morgenmiddag. Op het strand van Zandvoort en Bloemendaal. back-to-back beats. Nightwalk. NW Nightwalk. Party update. Allereerst Nope is Dope. Morgenmiddag vanaf 2 uur in de beachclub vroeger. Met Lucian Ford, Maggie of Beach, Real El Canario. Qt Kubik, Nicky Romero, Silence, Lucky Charms, Benju. De MC Lady B en MC Boxy. En in de Dope Area hebben we Good Grip, Full Scale, Dwayne Franklin, Eddie Richmond uh, en nog veel meer DJs. Morgenmiddag van de 2 uur weer welkom in Beach Club vroeger met het feestje Nope is Dope. En morgenmiddag vanaf 4 uur op het strand van Bloemendaal hebben we Lady Killers. In Strand en Bloomingdale, en dat is onder andere met Hardwell. Raimundo, Michael Mendoza, Mark Benjamin, MC Roogijs van de partij, Dorothy Sherman, Andy Sherman, Leon Sherman, de fabulous Lady Killers, Angels on stage en nog veel meer. Morgen weer vanaf 4 uur, uur. gelijk <laughs> wel Amerikaan. Morgen weer vanaf 4 uur Bloomingdale, Ladies Killer op het strand van Bloemendaal. Ook morgen weer vanaf 4 uur ben je welkom in uh, Trent Fuel... Met Rejected on the Beach en dat is met Kaiser Disco, Edwin Oosterwoud en Eva Maria. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur Rejected on the Beach in Strandtijd Fuel. En morgen op locatie Orbit Lounge hebben we het feestje Jet Set. En dat is met Quintino, Leroy Styles, Claire en Sheila Hill, Brothers in the Boot, Brian S. Ferris Purdy. Sexy Mr. S, MC Ruby Rhythm en Clark Kent MC. Morgenmiddag bovenaan het strand van Bloemendaal moet ik zeggen. Oftewel de Zeeweg nummer 98. De Orbit Lounge, het feestje Jet Set. En als laatste, ben morgenmiddag vanaf drie uur welkom in het strand. Het Woodstock 69 met het feestje Cocoon. En dat is met Bas Amro, Renk Wiersma, Oliver Wijter... Sasha Dijf, Arne Schaufhausen en Wayan Rabé. Morgenmiddag dus vanaf drie uur op het strand van Bloemendaal. En zoals altijd... kijken we ook eventjes op de zondag... of de feestjes zijn voor uh, het strand van Zandvoort. Nou, ik moet je deze week wederop nog steeds uh, vertellen op het moment nog geen feestjes op het strand zijn wat betreft de dancefeestjes, de grotere dancefeestjes. Misschien volgende week we gaan terug naar de muziek hier op de radio en dat doen we onder andere met de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof. Het vorige uur hadden we een laatst verschenen in Spanish nu mijn favoriet Sterrenstof maar eerst hier Sander van Door met zijn laatste hit Coco. 106.9 Radio's op vloed Nightwalk Ik is dat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 Ik kijk omhoog, de pillen voor groot. De wereld is mijn plakja. Op je polen Een Golle vinden afstand. Van je hemel lichaam. Ze is van spek Losing in this time it's almost my, my life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 ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb mijn moekka prestatie op mijn bankje. Stemklankje, voelt me steeds voor op poppenklankje. plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, er zegt drankje. De wereld is mijn ja. Op je polenpits na. Golen flink de afstand. Van je hemel lichaam. De kip van spreek alle klassen. Als je naar de kijk, ja, ze in dat is dan maar Sorry nou de de de de in de nagenelaat is. Zo die als ik op verdrijf, stil als ik wel open kijk. Zo van zich voor je de bin. Dan weet je, dat heb ik in gezien. Dan ben ik al. In de lacht als in de stof. Dan ben ik er in de tijd met bellen van Ik spel hem van mijn leg. Een ekelaar om echt zo normaal te zijn Dus ik doe met de mee lach met de duivel Niks is verleidelijker Weet dat de eigenlijk niet goed is Maar toch doe ik het Ik lach met de duivel En ik heb morgen vast bij. Dat is mijn verwoordelijkheid Maar scheid de duivel in. Het zicht gaat uit vannacht We brengen het beest naar buiten. Het is enkel nog de duivel de die praat Het is dus de hemel Nog de devil die praat Dus de hemel op maat hey. Ik heb 1 gram wit in een envelop Haal 2 Mercedes-Betjes op Whiskey, dus je ja, boeie, ken me toch Doe dus strictly butt, ben een animal Haat in hem op, herken je mij niet? Want de feest staat plus 15 En oh ja, dat is bij wij wie Die gaan min 30 tegenleggen Voel mijn lusje, zit me losjes, ik ben strak Naar de wc, ik heb pak Gele rakten, glaasje, buk Lik kristal of put je nacht Voel de liefde, doe mijn vreemd Half de party in de 301 Lowlands, magneetpaar In de caravan, omdat ik yes I Zicht gaat uit vannacht We brengen het beest naar back, back De zinkel nog, de devil, de taart Dus de hemel op aard. Vicky 2, ik ben een baas bij house, in de house, in de lucht of net daarnaast Zie je jou, zie je mij, Doggy, kom maar in mijn bij. Oké, okay. dag in de para elke dag. 4 alcohol, ik heb een blik vol bed en mijn glas is vol. Ik heb mijn Jackie Cola, sterke deug. maar mijn twee zandboeken, maar werken van Ik ben een ziekbare laan, zit de Suzy Wong Nike vest, geen loef vertoon. Zin me niks gedaan, ik veel. Maar is het dankje gebleven in mijn keel In de paradies om mijn glas op twee. Whisky botkaan fucked out ways. Mijn ogen hangen en ze lopen langs de dik zik zijn. En ze zeggen gewoon in de plant. In de paradies om mijn glas te zien. En alle zie chicks zien dat ik voor de assen vien. Ik ben een boer en ik heb een rast in. Maar vandaan komen, denk je van mijn vast misschien. Ja, ga oh. twee staan geplaatst achter elkaar als eerste de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof en daarachteraan deze fantastische plaat van de Appelsuts met licht uit. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Ja, we zijn... Wij zijn er totaal niet mee bezig, ik in ieder geval niet, maar Gaga wel. Ze heeft namelijk plannen om een kerstalbum te gaan uitbrengen. De zangeres wil jazzklassiekers gaan vertolken. Die vertelde Gaga aan Steven Fry tijdens een interview. Ik denk dat het een goed idee zou zijn om een kerstalbum met jazzklassiekers uit te brengen. Ik wil het echt doen. Ik heb het er al met mijn manager over gesproken, zei ze tijdens het interview. Gaga is continu bezig met het volproepen van haar bankrekening. Onlangs sloot ze een deal met Google. De zoekmachine zet Gaga in voor de promotie van het Chromebook van Google. Ja, de, dame, de meest bezochte dame. De meest gevolgde dame, moet ik zeggen, op Twitter van de hele wereld. Niemand is nog zo goed gevolgd. En uh, er is nu al gezegd dat zij de, de, de, de, de, de grootste beroemdheid is. Uh, Madonna stond ooit op één, maar Madonna staat tegenwoordig niet meer op één. En die gang is populairder dan uh, Madonna. En uh, Cheryl Cole uit de X-Factor-jury getrapt nog wel. Cheryl Cole is haar baantje bij de Amerikaanse X-Factor alweer kwijt. De Engelse zangeres was een van de juryleden van het programma. Maar nog geen maand na de start van de opnames is eruit gebonjoerd. Cole wordt vervangen door voormalig poesieke Doll Nicole Schertzinger. De grootste reden zou haar Britse accent zijn. De zou Cole niet door één deur kunnen met jurylid Paula Abdul. En de Britse krant, de son, meldt dat de zangeres ook nog eens ontzettend last had van heimwee. Ja, de dame heeft altijd heimwee naar huis. Zelfs de moeder moet dropjes en snoepjes vanuit Engeland naar Amerika sturen. Want ook de drop is niet te vreten in Amerika. Alles te horen van Sherlock Holmes. Gelukkig heeft de show niet lang bij de pakken neergezeten. Ze zal alweer gevraagd zijn voor de Engelse X-Factor... Dus uh, werkeloos is ze nog steeds niet. CFM Zandt van het beste van Dance en R&B in de mix op de radio. De minnares van Schwarzenegger in het ziekenhuis na ruwe seks. Een van de minnaressen van Arnold Schwarzenegger. Gigi Georgette komt met een bijzonder verhaal. Schwarzenegger zou, ze, zou zo ruw met haar bezig zijn geweest tussen de lakers... dat ze door in het ziekenhuis is beland. Volgens de vriend van Georgette... Schaafde ze zich enorm voor zijn verwondingen die ze opliep in de tijd dat Swartzrenker zijn film Total Recall aan het opnemen was. Ja, toen was het nog een aardige beer. Hij is tegenwoordig ook nog een aardige beer, maar van een beer met uh, heel veel rimpels. CFM Zandvoort, zaterdagavond tot om middernacht zijn we bij. Straks vanaf 11 uur, DJ Mauzo in de mix op de radio. Dan is we even terug naar de muziek. Wat dacht je van Chris Brown? Tezamen met Benny Benassi met Beautiful People. De Lime Kian remix. niet hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. No, no, no, no Van Chris Brown Samen met Benny Baranzi Met Beautiful People De Lime Kier Remix En zo we mogen eind Het tweede gedeelte weer van de Nightwalk Zo meteen vanaf 11 uur DJ Mouse Zo'n uur lang In de mix Met het beste van Dance Hier in de Nightwalk Zijn Global House Vibes Maar Tot aan het nieuws En weer van 11 uur Eerst nog even lekkere muziek En dat doen we met Nog een plaatje van Liam Kian nou, De vorige plaat was Een remix van Liam Kier De volgende plaat is Liam Kier zelf Met I've Never Felt Love like this before. Out numberje. Ook hij heeft weer een nieuw jasje gestoken. En als er nog tijd over is, Selma Gomez and the scene met who says the Dave Part club mix zou zeggen tot een andere kant van 1 uur. Holland's number one number one dance show Nightwalk. Saturday night.